Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol en Bernard Robben. En de techniek is vanavond in de vertrouwde handen van Joop Natrof bij afwezigheid van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Godse Kringen gepresenteerd door Els van Kemenade en Bernard Robben. En we hebben aardig wat gasten, al ontbreekt er nog eentje. Jan van Groenelaar zou ook nog onze gast zijn. Dus ik hoop dat hij toch nog aanschuift. Want anders hebben we een, een gat in het programma, beste Els. Maar onze gasten zijn hier. Onze gasten zijn vanavond in ieder geval dus Thijs Kemmeren. Ah, er is Jan. Kom erin, Jan. Zet je wat af. We hadden het net over jou, van Jan van Groenelaar zou ook aanschuiven. En daar schuift hij binnen. En hij gaat zitten. Wees welkom. Dus Thijs Kemmeren is onze gast. Voorzitter van de contactraad Cultuur Goorle. Ja, en Thijs gaat uh, vertrekken bij de contactraadcultuur. Eigenlijk valt hij uh, vroeg, Thijs na vijf jaar. Ik heb het bij het, heb ik het bijna dertien jaar volgehouden, dus uh, maar goed. Iedereen kent zijn eigen houdbaarheid. <laughs> ja, <laughs> daar gaan we het over hebben. Dan Jan van Groenendaal, welkom Jan. Over een, de wethouder van de gemeente Gorle over een tweetal leuke artikelen in de krant. Waarvan wij toch vonden dat we daar even aandacht aan zouden moeten besteden. En uh, mevrouw Maartje van den Boom-Koppers, hoofdbureau onderwijs van Factorium. ...over Factorium en het vernieuwende aanbod brede scholen. Er stond een uitgebreid artikel ook in het Godens Belang op 17 oktober. Maar we beginnen altijd als van ouds met het bekende rondje... ...wat was er in het lokale nieuws. En dan, Els, dan mag jij beginnen. Nou, het lokale nieuws zit hier eigenlijk al. Hè? Maar ik heb wel... Uh nieuws en het gaat ook over een golen, maar het stond De microfoon op, even, op, op, die kan... het yes. stond niet in de lokale krant. Maar ik vond het toch spannend genoeg. Het gaat namelijk over maaispijkers. Ik weet niet of jullie die nog kennen, maar oude goorlenaar heeft heel lang gewoond. Die naar Amsterdam is vertrokken om in het uitgeversvak te stappen. Uh -huh. En dat heeft hij uitermate succesvol gedaan bij allerlei uitgeverijen. Maar nu, maar nu, maar nu, heeft hij een enorme slag geslagen. Een heel artikel sta is erover geschreven. Hij heeft in, uh, op aanwijzing van een agent van hem in New York... die hem vertelde over het boek 25 reis. En die zei, ja, dat moet je eigenlijk nemen. Nou, eerst vond hij dat nou niet zo erg, maar die man bleef bellen. Toen deed hij een bod om te lachen van 4.000 euro op dat boek... Nou, dan werd natuurlijk niks. Maar toen hoorde hij zo overal in de wereld dat dat boek ging als een trein. Toen heeft hij er gelijk een smak geld in gegooid. En toen had hij het op vrijdagmiddag in leep. Ja. Aan het eind van de middag, zodat er niet meer geboden kon worden. En toen had hij het met het gevolg dat hij nu ongeveer zit op een 5, 6 miljoen <goh> euro's. Jongen, jongen. Mijn is dat niet leuk? Nou, dat vind ik toch echt helemaal leuk. Hij heeft er al een miljoen van verkocht. Ja, iedereen loopt met dat boek in zijn hand. Maar ik Die loopt dus binnen, heet dat dan. Die loopt binnen. Ja, dus hij, hij heeft dat heel handig gedaan. Oh mooi. En dat vind ik wel een heel leuk nieuwtje. Het nieuws van de avond zullen we het ophouden. Maartje, wat is jouw nieuws? Ja, ik twijfel tussen twee dingen... Want ik ben natuurlijk heel blij met uh, het artikel over factorium in de brede scholen. Ja. Maar het viel mij, ik vond het ook heel leuk om te lezen uh, dat uh, er ook in Goorlen aandacht gaat komen uh, voor de uh, ecologische voetstap. Er was in uh, de kapel van Jan van Bezouw een bijeenkomst over. Goeie en uh, dat gaat me ook uh, dadelijk aan het hart. Dus ik ben heel blij dat Goorlen daar ook op wil uh, investeren. Ja, nou leuk. En wat houdt de ecologische voetstap precies in? Dan uh, we, kun je als persoon afmeten hoeveel uh, uh, jij gebruikt van de aarde. Uh, in vergel vergelijking met wat de aarde aan uh, voedsel en uh, grondstof en zo uh, zelf te bieden heeft. Te bieden heeft, te bieden ja. heeft ja. Oh, spannend. En wij in Nederland gebruiken gemiddeld uh, ongeveer drie keer te veel. Dus hebben, wij gebruiken oh. drie keer zoveel als dat er op de hele wereld is. is. Dus wij, wij zijn een behoorlijke steeve, ja. uh, uh, grootverbruiker van ja. allerlei zaken. Oh. Ja. Dat was jouw nieuwsmaartje. Ja. Thijs, had jij nog een nieuwtje? Um, Wellicht? Ja, ik, ik was in Berlijn. Uh, Mooie stad, hè? Geweldig. Ja, het was ook fantastisch weer. Dus uh, goudkleurig. En ik begreep meteen weer waarom ik geschiedenis heb gestudeerd. <lacht> ja. Dat ja. ja, was ja. vorig jaar in Rome. Ja. Dat was natuurlijk ook geweldig. Maar um, dat is meer een museum. En dit leeft toch eigenlijk... Ja, het is mijn eigen geschiedenis ook voor een belangrijk gedeelte. Ja. Nieuws. Uh, ja, eigenlijk heel droevig nieuws. Um, Gino van Montvoort. ik ja. weet niet of dat al ja. uh, onder de aandacht is geweest, maar het is een oud student van me. Hij oh. heeft een paar jaar geleden ook nog een artikel uh, over me geschreven in De Uitstraling. Ja. Um, hij deed uh, bij ons op de opleiding, ik werk bij uh, Fontys, ja. SPECO, hè, Sport, ja. Economie en Communicatie. Daar deed hij, uh, deed hij ook veel meer dan alleen maar student zijn. Hij zat in de studentenraad en uh, hij, was, hij is nog steeds heel erg betrokken bij onze businessclub Vrienden van SPECO. Hij um, ontwierp daar bijvoorbeeld de hele layout van, uh, van het blad wat uh, twee keer per jaar werd uitgegeven. En het was een enorm droevig ja, nieuws wat ja. ik vorige week zondag meekreeg. Ja, ja, dat is afschuwelijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, dat was heel droevig. Ja. Um, ja, een klein nieuwtje misschien. Of het echt nieuws is, dat weet ik niet. We zijn aan het uh, zoveelste seizoen van de kapelconcerten. En ik was daar gisteren en ja, de, weer volledig uitverkocht. Al die kapelconcerten en op een ongelooflijk hoog niveau. Ja. En die kapel leent zich daar uh, geweldig voor. Ja, ja, ja. daar ja, ja, moet ja. ik toch weer even melden dat we daar... Uh, ja, daar hebben we in Goorlen een, een, een, een superconcertzaal aan. Een superconcertzaal, ja, uh, ja, ja, ja, absoluut. Ja. Jan, had jij nog nieuws wellicht? Nou, nieuws in zoverre... Uh, uh, ik had me voor mijn voeten een beetje weggemaaid. Het uh, vreselijke bericht van het overlijden van die hoort natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus lid van GSBW ook. Ja, ja lid van ja, GSBW. En maar in Goorlen dus een echt ja, bekend figuur. Schreef voor de uitstraling. Hij ja. was echt ja. betrokken bij de Goorlse ja. gemeenschap. Dus ja. het is een, een verlies voor de Goorlse gemeenschap. Absoluut. Leuk nieuwtje vond ik vanmorgen in de krant. Uh, afgelopen weekend is de hertog van Luxemburg uh, in het huwelijk getreden. Guillaume. Daar, ja, ja, daar uh, stal Maxima de show. Uh, met haar creatie van Jan de Minio in Goelenaar. Ja. Ja. Dat is ja. ook, eigenlijk wel ja. leuk om te lezen. Klopt, ik heb het ook ja, gelezen. Wij slaan ja. ons in Goelenaar al op ons borst. Van, uh, tenminste ja. vaak, want wij zijn de... Uh, Creatiefste dorp cre van Nederland. Ja, sportief zijn we ja. samen ja. op de kaart. Op cultureel gebied en op diverse gebieden. Uh, we hebben een, uh, weet het, we zijn dan zo, volgens Elsevier zijn we de twaalf gewildste gemeenten van Nederland waar de mensen willen wonen, ja. maar allemaal Tweede van Brabant. Ja, de tweede van van Brabant, Brabant. Maar ik vond dit toch ook wel een, uh, ja, ja. een, een aardig nieuwtje. Lang, ja. Zeker. Waar is Jan Terminiën ja. geboren? Ik, ik vermoed in Tilburg, maar, ja, maar hij woont in Goorland. Hij woont in ja. Vandaag. En er is momenteel een aardige tentoonstelling Vandaag. ook in het uh, Textielmuseum. Ja, Textielmuseum. Heb je hem al gezien? Ja. ja, ja, ja. Dat ik, dat ik moet er nog kind naartoe, kind maar. Zien, maar uh, ik ga wel even kijken. Ik ben er ja. Ja. gisteren geweest. Ja. Okay. Maar dus leuk dat, dat je op die manier in het nieuws komt. Hè? Ja, dat, dat, leuk. ja. En ook weer Golen. Uh, ja, het ook weer goor. Ik las vanmorgen in die krant en ik denk, hey. Is een bijzonder dag. En daar is het. Ja. Misschien kunnen we een keer vragen voor Goirle klinken. Dat hadden we een keer willen doen hè, maar ja, die man is zo beroemd hè. Die, uh, ja, of die, die aanschuift die in ja. een nederig programma ja. als volgens kringen, daar weten wij niet. Ja, ik zou hem een, een keer uitnodigen voor het gezelschap, Dat kunt hij proberen, vast, ja. was ja. ja. beroemde genootschap. Oké, okay. dat was jouw nieuws Jan. Ja. ja. Dan ga ja, ik het nieuws kijk. afsluiten. Ik had, een, ja, ik had nog een paar dingen verzameld. Um, er stond in de krant, naar het blad van 6 oktober al geen oplaadpunt over chipkaart in Goorlen. Althans voorlopig niet, want... Het uh, ja, staat ook bij Albert Heijn... Nee, die schijnt weggehaald te zijn ja, vanwege het, de regelmatige storingen. Ja, klopt. En men is nu zoekende naar dus in samenspraak met de provider Vodafone om dus een, ergens een nieuw oplaadpunt. Maar er is op dit moment dus niets. Dus als je wilt opladen moet je daarvoor naar Tilburg. Maar ik mag niet maar... maar dat er in Golen weer op termijn wat komt? Ja, we zijn ja maar dat was achter... wel heel makkelijk. Als je daarop mag reageren, we zijn aan het kijken of dat we eventueel, want het gaat via de satelliet en uh, ja. dat heeft te maken met de mast zeg maar, ja. Ja. die er in Golen is, ja. uh, die nu weg is. Zeg maar. Want er ja. zou een nieuwe komen, maar daar zijn ook alweer, lopen alweer bezwaren tegen. Ja. Maar we zijn nu aan het kijken of dat we bij de, bij de Albertijn op de Dorplijn, mm -hmm. of dat we daar eventueel een uh, oplaadpunt kunnen plaatsen. Mm -hmm. Het is wel niet onze taak, maar wij vinden het wel als service aan de Gohleense burger ja. dat het zou ja. moeten kunnen. Laten we gewoon eerlijk zijn. Ja, en dan zou het dan via gewoon een vaste telefoon kunnen. Dus dan heb je die, uh, zeg maar die, mast, nee, die mast niet nodig. Ja. En waarom niet op de dus volgende? Daar zijn we aan, aan het kijken. Omdat uh, komt, er gaat wel weer een mast komen. Maar dan zouden we eventueel misschien wel twee oplaadpunten op de, uh, in Golen hebben. Ja, ja. Dat, maar we oh, wil... even op de hovel of Van mijn begrip is ja. het moeilijker te realiseren Zeer, dan op van hoog dan op dus is het moeilijker dan... te realiseren ja. Ja. ik heb liever op de hovel ja. Ja. Mm -hmm. nee maar ik vind, ik vind wel de, de service uh, ja, aan de Goordense burger uh, ja, zou het in Goordense toch wel een oplaat moeten zijn ja. Ja. Ik, ja. ik heb het al een paar keer opgeladen dus, ja. uh... nou dan had ik even kijken nog, uh, er is in de afgelopen week dus uh, de herfstvakantie is er in, uh, een filmfestival geweest hier in het uh, Cultural Center voor de jeugd ja. Kinderfilms Cinekit, Cinekit. en workshops. Hè? Cinekit. Ja, Cinekit, waar kinderen dus alles kunnen leren over de wereld van de cinema. Maar dat is al geweest, hè? Dat is al geweest, hè? Ja. Maar, dus heet, nou, maar ik vind het leuk dat ze het georganiseerd hebben hier in Gorle. Dan uh, even kijken, de website, dat is een aardig iets voor jou uh, Jan, de website van de gemeente Goorden, die scoort erg goed. Ja, we moeten ons niet constant op het borst kloppen. Hij is natuurlijk. goed, nee maar, de, nee maar we gaan direct gewoon met de kritische noten plaatsen ja, ja, nee, natuurlijk hè. Maar je moet eerst altijd even ja, beginnen met... Ja. Positieve positief beginnen. Positief <laughs> begin. Ja. Hij is goed bereikbaar en was dat gedurende het onderzoek zelfs 99,9%, ja. bijna 100%, nou dat is inderdaad iets... Ja. Nou, wat hadden er nog meer? Even kijken. Ook een artikel in het Bramertal van 19 oktober. Niet meer voor mus stoken. Vroeger zouden we zeggen: niet meer voor de Katse Viool stoken. Ja, he. Het gemeentehuis gaat straks weer heropend worden. Is compleet gerenoveerd. Dus ze hebben straks een, een geweldig uh, zeg maar, uh, certificaat. Uh, wat betreft uh, het gebruik van uh, elektriciteit. Ja. Ben ik ook een post in nieuws. Want het was uh, zaterdag in de krant: uh, café bij Nieuwe Sporthal uh, in Gorle. Daar gaat namelijk uh, Joost de Rooij, dat is een zoon van Ine de Roo, die ja. altijd actief is geweest bij het Heem. en die momenteel uitbater is van, ik dacht, het tennispark bij de, in Tilburg... Ja, naast de Tulburg. Ja, die gaat, dus, die gaat dat, dat beheren en dat gaat heten het Brasserie Café Proost Joost. Ja. Dus ik zou zeggen, Joost Proost en veel succes voor de nabije toekomst. Ja. En goed dat we daar weer een punt hebben waar toch wel even, even iets geneugd kan worden na het sporten. Bij sport gaat het om de derde helft. Ja, ja vaak wel. En als laatste, dat vond ik ook wel grappig. Er stond ook in de, in de krant: er was een uitspraak van onze burgemeester. Ik denk, hé, hey, dat is gewaagd, mevrouw de burgemeester. De echte crisis gaat aan de voorbij. En die uitspraak heeft zich gedaan bij een, een ledenbijeenkomst van de Rabobank. En dan zegt ze, en dan citeer ik even, sportbedrijven en kijken, cultuur, natuur, volle bedrijvigheid, niet saai, relatief lage werkloosheid, oh oh, lage lokale belastingen, goede dienstverlening. dat hebben de bewoners recent nog aangegeven in een enquête. Nou ja, achter dan de conclusie, dus de, de echte crisis gaat aan Goorlof voorbij, dat vind ik uh, nou ja, iets, iets te hoogdravend, maar het is ongetwijfeld goed bedoeld, maar het is een gewaagde uitspraak voor een politicus, denk ik dan. Dat was mijn nieuws. En dan gaan we nou naar het onderwerp. Maar een burgemeester is geen politicus. Nee, nou, is ze dat... nee? geen politicus? Nee, nee, nee, Maar wel een bestuurder, wel en wel een vraag... bestuurder, ja. Bestuurder, ja. Bestuurder. En, van een, en van een lid van een politieke partij, ja. Die nu in slecht daglicht staat. Thijs, waarom met jou beginnen? Iemand moest zitten. er. Vroeg weg. was jij dat? Of jij? Nee hoor. Oh, nee, oh, nee, niemand. Okay, neus. Nee, keer dus We kunnen allemaal meedoen en de bedoeling is gewoon dat hè, als we gewoon gezamenlijk praten, dan uh, stel vragen. Dat, ja. dat recht niet alleen aan ons voorbehouden. Ja. Stel vragen, maak het gewoon een gezellig interessante kring. Tijdens de Contactraad Cultuur. Ik denk, gewoon ze googlen. En verdomd jongen, je komt alles comité, maar zelfs de Contactraad Cultuur staat dus ook op de website. Die bestaat al twintig jaar. Ja. Zo lang al. Die is namelijk in 1992 opgericht op initiatief van de gemeente. En het doel is, en ik spiek even. Het doel is de samenwerking te bevorderen tussen de culturele verenigingen en de organisaties in Gorle en Riel. En in 2011 telde de vereniging 37 betalende leden. Hoe is dat nu? Zijn er bijgekomen dat je zo weet? Ja, ik dacht dat we er 40 hadden. Inmiddels. Ja, ja. De Stichting nou, ja. Culturele Manifestaties Gorle is erbij gekomen. En nou. nog één of twee. Maar ik heb het niet precies in mijn hoofd. Ik dacht dat we aan de 40 zaten. Ja. De Cultuur is het platform van, van culturele organisaties en verenigingen uit scholen En de raad behartigt hun gemeenschappelijke belangen en is het aanspreekpunt voor de gemeente. En waarom ga jij dan nu, beste Thijs, na vijf jaar al weg? Het loopt als een trein. Ik denk dat je een goede voorzitter bent. En, gaat en een weg. goede secretaris. En je gaat weg. Laten we even doorgaan. En je bent, bent pas vijf jaar bezig. Ja. Vertel eens, um, hoe komt dat? Nou, de belangrijkste reden is eigenlijk omdat ik een proefschrift af wil schrijven. Ja, ja. En uh, toen ik uh, begon als voorzitter, vijf jaar geleden, als opvolger van Joop Dame, toen waren er drie vergaderingen per jaar. Ja. En een uur voordat die vergadering begon. Uh, ik kwam chargeer nu een beetje, ja, ja. Uh, kwamen we als dagelijks bestuur bij elkaar en daarin stond dan keurig uh, uh, wat we in die vergadering gingen bespreken. ja. En als je de verslagen van die vergaderingen bekeek, dan stond daar vooral van wat er in de vergadering besproken was. Zal ik maar zeggen, in de vorige. Ja. Um, als ik nou kijk hoeveel tijd, moeite en energie mij dat ja. Nou, ja. niet kost, want daar vind ik weer zo oh, zo'n. Ja, je woord, moet, je moet er behoorlijk he? wat tijd in stoppen. He? Ja, heb ik er denk ik heel veel tijd in gestopt. Ik niet alleen overigens. Ja. Um, Iedereen is een kind ook van zijn tijd, denk ik wel eens. Hè. Als voorzitter dan probeer je ook een beetje datgene te doen wat bij de tijdsgeest past. We zijn gegroeid van 17 verenigingen die er toen waren naar die 40 nu. Die 40, ja. Ja. Um, als ik zo een beetje terug mag kijken hè, wat er gebeurd is en wat de reden is waarom ik dan... Ja, jullie nou... hebben wel veel gedaan de laatste. Ja, We hebben een kersttaal we hebben, hè, die jaarlijks terugkomt. We hebben een week van de amateurkunst die zeer succesvol was de afgelopen jaren. Uh, zeker het afgelopen jaar hebben we nou twee keer uh, echt de kar getrokken. Um, we hebben een, uh, het Goolse goud. Want uh, de gemeente vond uh, dat, we, dat de culturele wereld het allemaal zelf maar uit moest zoeken. En toen heb ik uh, bedacht van nou, dan moeten we toch eens proberen om net zoals je een sociale kaart maakt ook een culturele kaart uh, te maken. We inventariseren eens even wat um, de verenigingen die bij de contactraad waren allemaal deden hoeveel leden die hadden, hoe vaak ze bijeenkwamen... hoeveel optredens ze hadden. Nou, kortom, hè, hoeveel evenementen ze bij betrokken waren. Nou, dat hebben we ook gedaan en dat hebben we ook mogen overhandigen. Wij hadden het Goolse goud in handen, vonden we. Hè? En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Dat geldt overigens ook voor de sportwereld. Hè? Als je dat bij elkaar neemt, dan eh, al die plussen van, van onze, onze gemeente... die komen toch heel vaak neer op dat verenigingsleven. En Daar ligt ook de basis hè, voor de ontwikkeling van kinderen... Um, uh, en, en, en al die dingen, ik, ik heb nou bijvoorbeeld, uh, uh, want het gaat gewoon door, hè? 24 oktober uh, overmorgen een, een, uh, een bijeenkomst met, uh, met onze, uh, onze wethouder Jacques Sperber. en uh, de schepen van Ravels om eens te gaan <laughs> kijken of we uitwisselingen met ons uh, nabuurdorp in België kunnen gaan onderhouden. Dat is leuk. Uh, zou dat dan, wat, wat zou je dan te zien kunnen krijgen of te horen of te luisteren? ...als je met, met ravel's iets gaat doen? Nou, weet je, eh, ik zit zo in elkaar... ...als ik ergens ja tegen zeg, dan, eh, dan is het ook ja. Dus ja. als wij zeggen, wij gaan... ...ik, ik noem nou maar een dwarsstraat, hè? ...niet geheel toevallig... ...tijdens de Week van de Amateurkunst willen wij graag... ...een x-aantal eh, Belgische organisaties ook uitnodigen... ...en eh, wij gaan ook daar naartoe... ...tijdens de Week van de Amateurkunst in België... En ...dan eh, kan jij op je vingers natellen... ...hoeveel werk dat dat kost... Ja. ...om dat ook voor ja. elkaar te krijgen. Ja, Maar dat, maar het gebeurt dingen, wel. Maar dat ja. wil je dan organiseren. Zo, nou ja, dat is die contactraad dus steeds meer ja, gaan doen. Een soort ja. uitwisselingsprogramma. Of ja, zo. ja, dat zou het ook. Maar goed, we ja. hebben er nog een gesprek over. He. Ja, ja oké, okay, maar dit dus, dus zit daarachter. En, en ja. dat allemaal bij elkaar... ...ging, ja, ging zoveel tijd kosten. Daarnaast, ja, ik heb gewoon mijn baan. Ja, ja. En ik heb mijn proefschrift. Ja, ja. En een proefschrift, dat, dat vraagt heel veel focus. ja. Hoeveel, hoeveel hoofdstukken moet je nog? Ik heb denk ik 80% van alle data. Dus ik moet het nu echt op gaan schrijven. Ja, ja. Ik heb wel de afgelopen jaren een aantal artikelen geschreven al. En die zijn ook heel goed gevallen. En daarnaast heb ik ook nog... Een roeping is een te zwaar woord. En dan moeten we... Nou ja, in dit klooster mag je dat toch wel zeggen. Ja, vind ik wel. Ik, ik wil graag dat we meer aandacht schenken in Nederland... aan onze eigen sportgeschiedenis. Want daar gaat ja. mijn proefschrift uiteindelijk over. En ook dat lukt, lukt uitstekend. Um, en daarnaast dacht ik van, ja, Thijs, je moet nog een x aantal jaren werken. Daar had ik vijf jaar geleden niet bedacht, tien jaar geleden al nou helemaal niet, maar dat zou ja. wel gaan, uh, gaan gebeuren. Ja. En daar doe ik ook niet mee tegenzin. En als jij dat allemaal een beetje gezond wil doormaken, dan, uh, dan moet moeten er ergens een grens stellen. Ja. Ja, ja, ja. En toen dacht ja. ik van, ja, het derde punt is, je moet ook denken, en dat was geen grapje, aan je eigen houdbaarheidsdatum. <lacht> ja, ja, ja. Ik ben blij ja, ja. dat iedereen <lacht> nu zegt van, dat is toch sunt dat je opstapt. Ja. Ja, ja. En de vraag is of dat over vijf jaar nog ja. is. Ja, ik vind het ook jammer. Te hebben, nee, ik vind dat de contactraad is de laatste jaren goed op elkaar gekomen. Ja. Er is volgens mij ook een heel goed contact met de gemeente. Maar, ook. Het klopt, ja, met Jan, dat vergeet ik te zeggen. Want uh, dat is dus, zeker ja. zo. Ik heb Jan bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de week van Amateurkunst ook uitgenodigd... om uh, het verhaal te komen houden van de betekenis van... Uh, um, uh, van, van wijkcentra voor het culturele verenigingsleven. En daar had hij een uh, enthousiast verhaal over. En, dus ik moet ook zeggen, de gemeente die. Uh, en zeker dit college, dat was toch anders bij het vorige college, moet ik eerlijk zeggen. die doet er alles uh, aan. Ja, die doet echt het beste om, om er iets van, van te maken. En wat dan doen jullie nodig? nou om een nieuwe voorzitter.? Want Fleek is natuurlijk ook een hele goede secretaris. Ja, en ook Fleek stopt. Ja. En die stopt ook, hè, Freek? Ja, de, twee nee, belangrijkste ja. functies die stoppen voorzitter en ziekte. Ja, dat is wel zo. Maar hoe gaat het dan in zijn werk? Nou in zijn Gaan jullie mensen werk? benaderen? Of want, um, of, uh, hebben jullie stiekem een voordracht? Tot, tot, of tot, tot, tot, tot, nu toe, tot nu toe is het altijd zo geweest, het is natuurlijk een stichting ja. en die heeft zichzelf aangevuld. Ja. Um, um, um, het bestuur wat er nu zit, die is driftig bezig met het schrijven van profielschetsen. Ja. He, van de, aan, aan wat voor kwaliteiten en eisen moet je nou denken, en ja. wat voor werk moet je nou, ja. moet je nou, ja. moet je nou verwachten, enzovoorts. En dan moet ze vooral niet te zwaar maken, want dan vindt het natuurlijk helemaal niemand. Ja. Maar die contactraad is wel de raad van 40 verenigingen. Ja. En ik vind zelf... dat het ook die veertig verenigingen dus zullen moeten zijn... die mee moeten nadenken over... Ja. Eh, en wat willen wij nou voor iemand hebben... die, eh, die voor ons de belangen behartigt. Om, ja. Dat is natuurlijk de ene kant. Hè, naar de gemeente belangen behartigen. Zorgen voor verbindingen. zorgen ja. voor. Nou, ja. ja. ja. Um, en ik vind zelf ook... dat ik niet over mijn eigen graf moet heen regeren. Dus ik moet daar niet al te veel van zeggen. Van wat ik wil of nee, nee, vind. Nee. Ja. Ja. Geloof jij in profielschetsen? Ja. Um, dat was jouw vraag? Geloof je in profiel? Ja, je in dat pro is mijn ja? ja, zeker. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat je moet weten zo'n beetje ongeveer wat je wil. Nee, je moet ja, weten wat voor taken iemand moet doen. Ja. Ja, ja, maar ja. Dat, dat maar ik de geloof de helemaal... helemaal niet in profiel. Nee, nee, dat nee, duidelijk dat mag duidelijk zijn. Duidelijk ja. zijn. Maar wel dan dan in een goede je taak ja, ja, zeker. zeker. Maar, je maar helemaal blok, goed, toen ze mij dit vroegen, vijf jaar geleden... toen denk ik dat de invulling daarvan... zoals dat in die tijd, en dat hoorde ook misschien bij die tijd... ...gebeurde een compleet is dan nu. En het kan heel goed zijn dat in de komende vijf jaar... Ja, ...veel meer lang, moet stabiliseren... ...als uh, uh, iemand moet hebben die... Uh, ja, ...of die uh, begint om het op poten te zetten. Ja, ja, ja, en ik ken mezelf. Dus daar zit dan... Uh, uh, ...nogmaals, als ik ja zeg, zeg ik ja. En ik zeg ook wel een soort ja tegen allerlei dingen... ...waarvan je eigenlijk moet zeggen... ...is dat wel verstandig om daar nou, nou ja tegen te zeggen, Kammeren. Aan het misschien maar niet moeten doen. Maar dan moet het wel van de grond komen. Ja. En dan ja. rust ik ook niet tot... Uh, tot dat gebeurt. Nou, ik weet nog nou, goed, hè? jij was toch ook de allereerste keer bij de week van de Amateurkust toen we die starten. toen dacht ik van die verrekte gemeenteraadsleden, ze zullen godverdorie komen. komen. Nou, en 60-70% procent was aanwezig tijdens uh, die prachtige uh, manifestatie, en van het college was er, ik geloof op één na, die was weg, was er iedereen. Ja. En die hebben we allemaal met onze eigen verenigingen opgehaald. En dat idee was wel leuk om iemand op te gaan halen. Absoluut. Met, jij, jij hebt zelf ja, ook ik gedaan. ik heb het ook gedaan. Ja. ja. Daar geloof ja, ik wel in. Ik denk, ik denk, het wel al, in. Ja, ik denk dat het verstandig is dat je zeg maar, een toekomstige nieuwe kandidaat voorzitter goed bijpraat over het tijdsbeslag. Want. Uh He, men zegt zo makkelijk, dat doen we even op een middag. Nee, dat is niet het ja, geval. Het kost nee, allemaal veel nee, tijd. Nee. En zeker als je nog een baan erbij hebt, dan is het ja, geen, ja, geen ja, sinecure ja. ja, zeker. Dus ik hoop dat je gaat en ja, oké, Ik, ik, ik heb het met heel veel ja. plezier gedaan overigens hoor. Ja. Ja. En ik heb er heel veel leuke en uh, mooie contacten mee gehad. We hebben leuke dingen opgezet. En, ja. Ja. Ja. Ik, uh, ik, als ik eerlijk zeg uh, tegen mezelf van nou, daar mag je trots op zijn. Ik ben er ja. wel trots op. Neergelegd de afgelopen vijf jaar. Mag je uh, ook best zijn. Maar wie weet over vijf jaar. Kom je misschien weer terug? Je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. <laughs> In ieder geval thuis, namens, namens de Gohors Gemeenschap, bedankt voor jouw activiteiten en ik hoop dat er een, een waardige en bekwame, adequate, ja. plezierige, sympathieke opvolger komt die en je veel kan bereiken. Hè? Hè? En een secretaris. Dat, en de secretaris secretaris ook, secretaris nou, we hebben ook qua, qua organisatie, moet ik eerlijk zeggen, vreken, de laatste twee jaar wel heel veel dingen ook goed op de rails gezet. Ja, zeker, heel dat is echt heel een goed. goede. Secretaris. We, hebben, we hebben een goede website waar je van alles nog wel al kunt ja. vinden. Ja. En, uh... en ze is heel kniek <coughs> met het doorschijn van berichten. Ja, dat is allemaal gebeurd. Ja. Ja. Nou, dat is wel fijn dus het voor is nieuwe een mensen. Een, ja, een die kunnen in een is maar je, je hebt, je De nieuwe mensen die kunnen nu een beetje in een. Iets stappen wat zijn ja. nut bewezen heeft. En ja. Dat is fijner als je begint... dan ja. dat je weer iets nieuws op de, ja. de deels moet ja. zetten. Hè? Ja. ja. Oké okay, Thijs, bedankt en uh, succes. En ik stel voor, uh, kijk even naar Joop... dat we een uh, muziekje gaan draaien. Want we hebben nog twee interessante onderwerpen. En, uh, we draaien eerst een muziekje. Ik heb meegebracht een uh, cd van Ray Conniff. En wie is Ray Conniff? Die man is al uh, jaren geleden overleden. Dat was een Amerikaans uh, trombonist... Arrangeur, componist en ook uh, orkestdirigent. En uh, heeft optredens verzorgd tot aan zijn dood. op 85 jaar leeftijd in oktober 2002. Ik heb meegebracht uh, een CD en er staan drie nummers op: On the Street Where You Live. I Could Have Danced All Night. En I've Grown a Custom to Our Face van de musical My Fair Lady. Luister maar eens. Sorry. En dan kom je ja, gezellig. Over twee jaar, dat het klaar is. Over twee jaar. Daar zijn we weer. Dit was Ray Konoff. En het grappige ja, altijd vind ik niet. is aan nee, dit orkest, uh, <kijkt> een orkest, maar die ook met slim gemixte stemmen zonder woorden uh, en die ook weer soms werden gebruikt als een soort extra instrument. Ik vind het altijd een heel leuke het was Ray Konoff zingers en his orchestra. Al oud, maar nog steeds de moeite waard om te luisteren. We gaan naar de brede school en onze gast is uh, Maartje van den Boom Koppens, hoofdbureau onderwijs van Factorium. Zeg dat goed, Maartje. Nou, ik ben niet echt hoofd, maar ik ben consulent muziek. Maar goed. Ja, ja. Even uitleggen: Factorum. Ik zat net van de, de, de, de, de, de status van Factorum. Is, nou, is het een stichting, een vereniging? Is het onderdeel van? Wat is het nou precies Factorium? Factorium is een stichting, een ja. zelfstandige stichting. Uh, een, eigenlijk een soort centrum voor de kunsten. Waar je voor alle podiumkunsten terecht kunt als amateur. Om cursussen te volgen, uh, muziekles te krijgen, dansles, theater. Musical, maar ook uh, waar je terecht kan als je als school een vraag hebt. We willen als school graag uh, wat doen met muziek of theater of ja. we willen workshops ja. of iets dergelijks. Dan ja. kun je bij Factorium terecht. Ja, ja. ja. En een brede school. Ik, ik heb altijd moeite gehad met het begrip brede scholen. Uh, Els, het is uh, Dan kun je dus zeg maar ja. onderwijs combineren met naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport of cultuur. Ja. En uh, in het primair onderwijs en bij het voortgezet onderwijs heb je dus ook een brede school. En dan is het meer zeg maar huiswerkbegeleiding of culturele activiteiten die worden aangeboden. Wat is nou het vernieuwende aanbod, zeg maar wat Factorium uh, gaat brengen op die uh, brede scholen? En waarom doe je het? Maar eerst even jouw opmerking verhelderen. Je, de, je hebt altijd moeite met de brede school. Waarom? Ja kan je dat ik kort denk, zeggen, want dan nou, komt zij weer aan boven. Op, op een brede school, je, je geeft onderwijs op een brede school. En ze hebben een hele hoop taken bijgekregen. Van ik denk van, zijn dat nou onderwijstaken? Want het gaat nog verder. Er, er zijn zelfs ook, ook cursussen voor ouders die gegeven worden. Voor uh, opvoedkunde en dat soort zaken. En dan denk je van, goh, gaan straks de ouders niet zeggen. School, waar bemoeien je je mee of zo? Dat, uh. Maar het fenomeen brede school bestaat enkele jaren. Maar is het nou een geslaagd iets? Is de brede school iets wat dus zeg maar... Uh, de, de, ...de komende jaren blijft. Tja... ...dat zal moeten blijken. Ja. Um, ik denk wel... Maar heeft het zo'n waarde bewezen? Ja, zeker. Yeah. zeker. Zeker in, in achterstandsgebieden, yeah. op yeah. scholen yeah. waar uh, kinderen zitten die anders uh, alleen maar met school in aanraking komen. daar heeft alles het... niks. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb vanochtend nog een directeur van uh, een basisschool in Tilburg-Noord gesproken. En die zei, de kinderen vinden het hier verschrikkelijk als het, als het vakantie is, want yeah. dan hebben ze niks te doen. Mm. Nou, voor die kinderen is zo'n brede school geweldig, want ze kunnen na schooltijd... Uh, ze kunnen aan een musical meedoen, maar ze kunnen ook gaan voetballen. Er wordt op sportactiviteiten, uh, kunst, uh, er wordt van alles geregeld voor die kinderen. En zo, zo komen ze ergens, want zij gaan niet uit zichzelf naar een factorium toe in het midden van nee. het uh, hart van ja. de stad. Maar niet elke school is een brede school. Ik bedoel, nee. zoveel zijn er nog niet. Hè? Hier in Gorlo ook niet. Er zijn nou, enkele... in Gorlo ja. inmiddels Steeds wel. Steeds meer. Als ja. ja. uh, gemeente zeg maar samen met de kernpartners een visie op de brede scholen ontwikkeld. Ja. Ja. En het uh, is dus de laatste jaren, of tenminste de afgelopen jaren, heeft het vaak zich vaak afgespeeld in het gebouwelijke. Ja. En dat bedoel ik, de dus totstandkoming van de brede school uh, in de bossen zoals u weet. Ja. En uh, nu in de, die komende vrijdag dan officieel geopend wordt zeg maar de Franse driehoek. Ja. Dus dat heeft vaak, maar er, daar ligt natuurlijk wel een visie aan de grondslag. Ja, die. die die, ...die gebouwelijke, dat is de faciliteiten die de gemeente biedt... Om, ...om die visie van de brede school ja. uh, tot, uitdruk, tot, uh, ja, tot waarheid te laten worden... Dus ...tot uitdrukking te brengen. Ja. En die visie is samengesteld met, uh, op de eerste plaats natuurlijk met de scholen... ...maar ook met de voor- en naschoolse opvang, ja. met de peuteropvang... Uh, ja. noem het allemaal ja. op. is ja, dus, ja en, uh, en, en wat die mevrouw Van Factoren hier zegt... Dus, uh, ...we zijn pas begonnen nu met, uh, met combinatiefunctionarissen... Zowel voor sport als voor cultuur, ja. die hebben dus wel een heel erg grote ja, inbreng, zeg maar, in het hele brede school gebeuren. Dan proberen we de kinderen uh, te betrekken bij cultuur, bij sport. Dan ja. we, ja. daar, uh, we, daar wordt factoring bij betrokken. We proberen daar de sportsvereniging in Golen bij betrekken. Ja. Ja, dat is, ja. Ja, het poort zegt al, ja. heel erg breed. Ja. Zijn, zijn, zijn, de, zijn de, de leerkrachten ook... zeg maar dol enthousiast... met, met dit nieuwe ja. fenomeen? Ja. Want ik bedoel, het is toch weer wat extra's erbij. Hè? Ik bedoel, vroeger was het alleen lesgeven. En daar nou moeten ze zich met veel meer zaken bemoeien. En inderdaad, Jan, wat jij zei... Maar dat, dat, toch niet nou, dat niet. doen de leerkrachten dat doen we niet. De leerkrachten hè? Dat zijn de externe. Niet. Er zit een kindorganisatie nee. en een basisschool... bijvoorbeeld in één gebouw. Ja. Ja. Dus er zit de basisschool, uh, bijvoorbeeld de bron... en daarna zit de kinderopvang... Uh, Humanitas ja. en dan zit de peuterspeelzaal. Het zit ja. allemaal in één gebouw. In ja. En je kan... Allerlei ruimtes zo optimaal benutten. Ja, ja. Uh, dus het is ook heel effectief. Ja. Want leert... Als je de weg weet, ja. als je je kind naar je peuterspeelzaal hebt gebracht, dan kan het meteen ja. door ja. Naar, ja. naar de rest. Ja. Nee, want de leerkrachten doen op zich, die brede school niet, dat zijn andere mensen. Ja. En de, de, de gemeente, Jan, heeft de regie hè, bij, bij, bij de brede scholen. In feite is dat wel. Maar, nou, in feite, wij zijn er wel bij, of de gemeente is in samenwerking met die kernpartners aan begonnen. Maar de bedoeling is eigenlijk straks dat die brede school op zich staat. Er is een stichting brede scholen ingehouden. Ja. Daar zat, staat een raad van toezicht boven. Daar zit ik dan als wethouder bij om namens de gemeente natuurlijk een, uh, ja, een officieel te houden. Of om te kijken of dat die visie die we erop hebben ja, is... uh, wordt uitgevoerd. Ja. Ja. Er is nu pas een rapport verschenen. Dat is op verzoek van de raad, van de gemeenteraad. Die had gevraagd om eens te kijken naar de brede scholen in Golen. Er is een rapport verschenen en daar staan nogal wat aanbevelingen in. En daar, een van de afval, daar kwam eigenlijk als conclusie uit dat we de laatste jaren is er meer gefocust op het gebouwelijke. Wat ik net al aangaf. Die nieuwe die er ondertussen zijn gerealiseerd. En, maar we hebben dus als de gemeentelijke visie is om het brede schoolconcept uit te rollen op alle scholen binnen het Goolense. Dus ja. en niet alleen als er een nieuw gebouw komt om dan de, een brede school van te maken. Nee, maar bijvoorbeeld het schrijvertje, om een voorbeeld te noemen. Ja. Daar wordt de brede schoolgedachte al uh, uitstekend in de praktijk gebracht. Ja. Ja. Terwijl dat toch al een school is die er al enkele jaren staat. Ja. Dus het heeft niet echt te maken met, met de bouw van de school zelf. Ja. Maar dat, is wel heel aardig om, dat is wel heel aardig om daar even op in te grijpen Jan. Dat uitrollen. Uh, ik, was, ik ben ook lid van de raad van toezicht van, uh, van Factorium. En uh, wij bemoeien ons natuurlijk lang niet, niet met allerlei dingen. Het is ook een beetje op afstand en zo. Maar er komt wel langs wat er gebeurt. En dan is het opmerkelijk. Dat, uh, en daar wil ik toch wel eventjes wat meer ja. over. Hè, het vernieuwend aanbod wat factorium ja. nu, uh, nu aanbiedt. In, in de breedte en uh, dus over de breedte en in de diepte willen we gaan. Cultuur. Um, uh, op scholen, dat uh, komt ook in, uh, ja, in, in een verdomhoekje. hoekje. Bijna terecht zou je haast kunnen zeggen. Het tekenonderwijs en het muziekonderwijs en de podiumkunsten en noem maar eigenlijk maar op. En nou blijkt toch dat er heel veel scholen, hè, dus als het over dat uitrollen gaat, heel veel belangstelling hebben voor juist dit. Ja, ja, uh, ja deze manier van aanpakken, ja. omdat het ook. Uh, ja, een, een curriculum is het. Het zijn niet incidenteel een aantal lessen, nee. Het wordt uitgerold en uh, zit heel, heel samenhangend in elkaar over een groot aantal leerjaren. En wat doe en dan jij Dan Zal ik die samenhanging ja, ja, verder? Precies. Ja, wacht, ja. ja, ja Dan weet iedereen waar we het over hebben. Ja. Um, we hebben um, uh, een, een, een concept bedacht om alle scholen in, in Goorlen te bedienen. Door uh, het schooljaar in drie periodes te verdelen van twaalf weken. En we zijn al twaalf weken op een aantal scholen in Goorlen uh, aan de slag. En we uh, willen heel graag binnen schools een aantal dingen doen, omdat we alle kinderen in Goorland willen bereiken. En niet alleen de kinderen die in de naschoolse uh, workshops mee willen doen. Ja. Maar we willen echt iedereen uh, de basis van de. de <coughs> nou, wij zijn al van muziek, dans en, en, uh, en drama. Uh, de basis willen we iedereen meegeven. En uh, in overleg met de school kunnen we uh, het hebben over uh, welke insteek willen we nou hebben. De ene school uh, die wil erg uh, de, zorgen dat de kinderen goed worden in zingen en goed worden in, in een bepaalde kunstdiscipline. Andere scholen willen veel meer dat inzetten uh, op ontwikkeling van sociale vaardigheden of taal. Uh, dat soort dingen creatief denken. Dus in overleg met de school kunnen we die inhoud binnen schools uh, afstemmen. En school kunnen de kinderen dan inschrijven voor uh, workshops. En het binnenschoolsgedeel is voor groep 4-5. En dan uh, kennen de kinderen de juffen en de meesters die die lessen van ons daar binnenschools geven. En dan voor groep 6-7-8 is er een aanbod voor uh, muziek, dans, theater. En uh, daarnaast hebben we nog een uh, aanbod voor uh, kinderen van de kinderdagverblijven. Uh, en de Peuterspeelzalen, die drie jaar zijn. Die gaan samen met uh, kleuters die al uh, net op school zijn, uit groep 1 zeg maar. Die komen uh, bijeen met hun ouders om ook een, een workshop muziek of dans of theater te doen. En dat is dan altijd aan de hand van een, uh, een, een, een landelijk thema. En afgelopen uh, maand was het uh, thema van de Kinderboekenweek. Maar er komen we ook weer aan de Nationale Voorleesdagen, de Week van de Amateurkunst. Ja. En daar linken we aan, aan thema's die sowieso leven. Binnen zo'n uh, school of kinderdagverblijf, daar linken we onze, onze workshops aan. Um, en we willen ook de leiders van de BSO en van de kinderdagverblijven uh, scholen, zodat ze zelf handvaten krijgen om dingen te gaan doen. Ja. Mm -hmm. En um, ja, dat is zeg maar de hele uh, range van de brede school die we daarmee uh, willen ja. bedienen. En, en wie doet er nou bijvoorbeeld zo'n workshop? Ik zeg nou maar wat, uh, dans? Nou, of we hebben drie, je... uh, drie specialisten daarvoor in huis. Een, een uh, zeg maar, muziekdocent, een dansdocent en een uh, dramadocent. Uh, die... Uh, Elk jaar terugkomen in die klas, in die school. Dus dat wordt het gezicht van de, zeg maar, de combinatie functie cultuur-dans. Dat is het gezicht van die docent en dat is oh, die van muziek. die dat volgen. Ja. ja, ja. Oh, dat is dus wel het, leuk. Uh, ja. ja, het is gewoon gebleken uit ervaring uh, dat als je binnen school iets doet en je doet na schooltijd met dezelfde docent wat, het werkt zoveel makkelijker. Want kinderen weten, oh, maar muziek bij, uh, bij die juffrouw, nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Dan ja. ga ik wel meedoen. Ja. En die juffrouw kent de kinderen al. En na schooltijd werkt alles veel sneller. Er hoeft niks afgestemd te worden. Iedereen weet waar hij aan toe is met de regels en afspraken. En dan kan gewoon heel snel op de inhoud uh, gewerkt worden. En hangt er ook een kostenplaatje aan vast? En ik bedoel, uh, alles ja, was geld van ja, de dag. Hoe was het, het dan betaald? Ja, ja. ja, was het maar gratis, hè? Ja, pas, pas, ja nee. nee, ja, god. Maar als de school zegt van, nou, ik wil inderdaad uh, op dramagebied iets meer gaan doen, dan hebben jullie iemand die daarvoor uh, ja. beschikbaar is. Maar uh, ja, die moet ja. wel betaald worden, die moet ook leven, die moet ook een salaris ja. hebben. Waar komt dat vandaan? Nou, het, het, het mooie in Goorlen is dat we dit uh, willen wegzetten dus vanuit de combinatiefunctie cultuur. Mm -hmm. Dus uh, uh, de gemeente Goorlen uh, is hier een, een belangrijke uh, rol in. Ja. Uh, nee. Daarnaast gaat het natuurlijk ook niet voor niks. Hè. We verwachten ook van de, de, de partners die meedoen. Dus van de, uh, de scholen een, een bijdrage. We zitten nu te denken aan een 5 euro per leerling voor de groepen 4 en 5. Nou, ze dus, dat betaalt de school. Daar zijn we nu over bezig. Het is nog niet helemaal... Uh, de school die een, krijgt overigens geoormerkt, ik dacht 10,65 euro per kind per jaar, per jaar voor, voor cultuur. Dat is, is, wat cultuur, ja. Ja. Ja, ja. is dus veel vlager geld. Dat ja, ja, ja. is 10,90 euro. 10,90 euro. Dat is uit de rekeling voor nee, cultuureducatie. cultuur-educatie. Ja, dus euro per kind per jaar. 10,90 euro. Ja, Scholen. Ja. Ja, maar daar moet, daar moet dus uh, een kind uh, cultuur of iets ja. anderszins van worden bijgebracht? Nou, het is weinig hè. Is weinig geld hè? Er is ja. nog meer, De ja. scholen hebben andere. De hebben ook nog Londo-gelden en er zijn andere dingen mogelijk. Maar goed, uh, ik denk ook goede cultuureducatie is zelf doen, zelf ervaren, maar ook kennis maken met, met wat ja. de professional te bieden heeft. Je ja. moet ook een keer naar een concert en ook een keer ja. Ja. een museum bezoeken. Ja. Ja. En dat moet allemaal van dat bedrag. En wij willen eigenlijk met ons binnenschoolsaanbod in die groepen 4 en 5... Uh, kunnen wij uh, heel goed insteken op de nieuwe landelijke ontwikkelingen... rondom uh, cultuureducatie met kwaliteit. Mm -hmm. Dus een nieuwe regeling die gaat uh, lopen vanaf januari 2013. Mm -hmm. En daarin uh, moet een kwaliteitsimpuls worden gegeven aan dat cultuureducatie uh, uh, werk... En er moeten bijvoorbeeld doorgaande leerlijnen komen. Dat, dat het niet een losse, uh, losse workshop is van... ...oh leuk, ja. daar was je vrouw, uh, je vrouw ja. Maartje, maar dan is ze weer weg en dan, dan is het weer weg. Ja. Ja. Dus daarom willen wij twaalf weken, het zijn nog steeds maar twaalf weken... ...maar twaalf weken is al zoveel meer dan we tot nu toe hebben kunnen doen. Mm -hmm. En uh, we hebben uh, gekozen voor thema's die uh, op school ook belangrijk zijn... Uh, in, in groep 5 gaan we bijvoorbeeld de geschiedenis in. Alle kinderen in groep 5 leren in één keer op school ook van alles van de geschiedenis. Nou toch nog op een leek met sportgeschiedenis. <laughs> um, en daar willen wij met de kunsten ook doen, maar niet door ze een saai hoorcollege te geven, maar door ze echt zelf een dans van Michael Jackson, maar ook bijvoorbeeld een hofdans te laten doen. Ja. Uh, en zo in elke discipline de, de highlights uit een bepaalde periode echt te laten ervaren. Welke rol, uh, Maatje, speelt het bureau Kist in dit uh, proces? Want het is een belangrijke partner ik hier. Welke rol speelt ja. die dan precies? Ja, er is in, in, in Tilburg. Nee, is, is, een, is cultuur in school Tilburg, Tilburg ja. Kist, ja. daar staat het voor, ja. dat voor je. Ja, dat is de Tilburgse marktplaats voor ja. uh, scholen en culturele instellingen in Tilburg. Ja. En uh, daar zijn we ook, in, uh, een traject uh, is daar gaande rondom doorgaande leerlijnen en kwaliteitslijnen. Uh, van cultuureducatie mm -hmm. En wij gaan daar samen met uh, Jan Stoer van Kies... gaan we naar scholen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Eigenlijk een beetje zoals we dat hier... met uh, brede schoolcoördinator uh, Laudie Brouwer doen. Ja. Dus uh, een beetje vergelijkbaar. Nog één vraag voor mij. Die twaalf weken zijn die aaneengesloten ja. iedere keer ja, of ja. verdeeld over het jaar? Nee, twaalf nee, weken. Dus zeg maar, ja. We zijn nu uh, we hebben een, een, een, een proef gedaan. Nu in uh, september gestart. En die loopt tot en met uh, half december. Op de brede school Boskus Oost en de Regenboog. En daar zijn we uh, wat dingen aan het uh, uitproberen. En het is die twaalf weken alleen gesloten zijn we op die scholen. En dan is het de bedoeling dat we twaalf weken daarop zijn we bijvoorbeeld in Rio en op het Schrijfke En de andere twaalf weken zijn we ja. uh, op de kleine akkers, de chameleon. En, ja. nou, maar ja. nou lees ik ook dat die werkwijze is inmiddels zo succesvol. Dat dus Factorium in gesprek is met meerdere brede scholen om ook hier een passend aanbod te verzorgen. Ja. Dus straks dan uh, gaat het zo'n vlucht nemen. Kun je dat aanbod aan. Kun je, het, kun je het dan kun je alle, alle aanvragen honoreren? Ik hoop dat het zo gaat lopen. Ja, we zullen mensen moeten aantrekken dan. Anderzijds zijn wij ook intern bij Factorium bezig om mensen op te leiden hiervoor, want een aantal mensen die, uh, uh, die komen uit de, het cursuswerk, uh, mm -hmm. zeg maar. Dus die zijn gewend om dwarsfuitles of pianoles te geven. <tus> En die hebben aangegeven heel erg te willen investeren om deze richting op te gaan. En zij zijn zich nu aan het omscholen. Ja. Dus we hopen dat tegen de tijd dat de vraag zo groot is dat we die mensen klaar hebben om, ja. uh, om dit werk te gaan doen. Het afgelopen jaar bereikt factorium zo'n 27.000 leerlingen. Dat is inderdaad niet flauw. Dus 27.000 mensen hebben op deze wijze kunnen eens kennismaken. Nee, met... Nou, dat was nog niet. Deze wijze. Dit is voortdurend. Dat is totale, totale factorium. Ja, we hebben behalve deze doorgaande leerlijnen allerlei losse... Uh, projecten, workshop, slagwerk, uh, spelen in een band, uh, musical dance. Uh, allemaal verschillende losse dingen uh, ja, die scholen ook uh, afnemen. En het is niet zo dat die vraag minder wordt. Die vraag blijft even groot en daarnaast blijkt dat er een hoop scholen uh, ja, uh, continuïteit willen. En de doorgaande leerlijn en niet meer die losse... Uh, losse, losse ja, En Factorum is ook een van de eerste kunst-educatieve instellingen die dit op deze manier uh, heeft opgepakt. Uh, wie was dan jullie voorganger? Uh, weet je dat zo? Dat, uh, ik weet niet wie is ons niet is, is nieuw, voorgegaan. Maar, ja, ja, ja. ja, nee, nou misschien zijn we wel, wel nieuw. Misschien zijn jullie nou, nieuw, ja, ja, Ja, nou ja. Nou ja, daar, daar, daar kan ik wel iets nog van zeggen. Um, Boyke Brand, de directeur van, uh, van Factorium, die heeft nogal wat landelijke contacten. En uh, wat blijkt: ja, dit concept is ontwikkeld en bedacht eigenlijk. Hè, um, vooral omdat we wel ontdekten dat uh, het kunst- en cultuuronderwijs op de basisscholen toch op een te laag pitje stond. Mm -hmm. um, en uh, cultuur is ondanks het feit. Of misschien wel dankzij het feit dat ze zo enorm onder druk hebben gestaan. Wel enorm in beeld gekomen. Ja. En dat we met z'n allen gedacht hebben. Hé, hey, we moeten er toch wat meer voor doen. Uh, zoals, die, zoals dit nu ontwikkeld is dat krijgt, uh, <kijkt> Goorles staat wel eens op de kaart maar met ja, dit, is het dit, absoluut, dit is absoluut met, met dit project staat, uh, staat Factorium prima, landelijk op de kaart ja, ja, en we echt. krijgen van allerlei kanten vragen van hé, hey, hoe doen jullie dat? Ja. Ja, okay. dus ja. dat is eigenlijk wel uh, ja, ja, het, is, is eigenlijk wel zijn wij, wij zijn in, uh, bij Factorium in 2010, 2011 begonnen met een nieuwe visie, Factorium over de breedte, dat is dus het aanbod in de scholen, langere leerlijnen en in de diepte, dus ook als een kind een talent heeft, moet hij dat kunnen uh, ja, ontdekken ja. en daarmee aan de slag kunnen gaan. En het bleek al gaande dat wij eigenlijk vooruitliepen op de landelijke ontwikkeling. Ja, Want ja. eigenlijk vanaf 2013 tot en met 2016 is het landelijk beleid geworden. Alleen omdat wij als factorium al gekozen hadden, wij willen die kant op. Lopen we. Voor de en jullie dat ook al een beetje uh, factorium? Is dat ook uh, voortgekomen dat je gaat denken over andere... Uh, ...een aanbod, zeg maar. Het kwam aanbod. ook een beetje uit of dat de scholen. Omdat je zegt, ja, je krijgt minder piano-leerlingen... Nou, ...enzovoort, enzovoort. Nou, dat dat er eigenlijk... een beetje op elkaar in heeft gewerkt. Ja. ja, het werkt nu wel. Het is wel fijn dat, dat, we, dat het bij het onderwijs groeit. Maar ik merkte ook echt zelf van de scholen... ...dat, dat ze af wilden van die losse dingen. Dus we zijn al in 2010... ...ben ik al met twee scholen dit gaan doen... En toen was dat die, die uh, ja die uh, bezuiniging en zo nog niet zo uh, duidelijk als nee. nu. Dus het, het loopt klaar, ja, een beetje gelijk oh, ja. op. En het is uh, qua gemeente natuurlijk voor ons ook uh, zeer aantrekkelijk. Want men heeft dus op een gegeven moment. Uh, is men natuurlijk erachter gekomen dat inderdaad wat je zegt cultuur en dergelijke. maar ook sport op scholen. Uh, veel te weinig aandacht kreeg. Ja. Of tenminste niet de aandacht niet verdiende, ja. laat me dan zo even ja. uitdrukken. Uh -huh. En daar heeft ze ook uh, ja, Den Haag op ingegrepen wat dat betreft. En die zijn ook subsidie gaan verstrekken. om het brede schoolconcept inderdaad verder uit te rollen naar de gemeente toe. Ja. Ja. En wij zijn als gemeente ja. in staat gesteld, door middel natuurlijk van een rijke subsidie. Om ook aan de gang te gaan met die ja. combinatie ja. Die ja. de verbinding gaan leggen tussen ja. cultuur en scholen en sport en scholen. Ja. Dus wat dat betreft is het een perfecte aanvulling. Ja. En hebben wij in Factorium, ja. Ja, niet omdat die mevrouw in de bui zit, een ja. Ja, perfecte partner gevonden. Ja. Ja. Die dat uh, op, een, uh, ja, op een hele goede wijze proberen ja. aan de man te brengen. Maar aan het kind te brengen, laat het zo. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja, nog een keer als voorzitter van de contactraad. Ja. Er zijn nog uh, 39 hè? min Factorium. Ja. Andere organisaties ja, ja, ja, ja. die ook graag willen participeren. Ja. En daar brede, ik, ja. ja, en ja. Daar, ja, dan moeten we wel zeggen dat we dat niet goed georganiseerd krijgen. Ja. Dat is ik hoor, nog niet. Maar, maar, moet maar daar gaat vast iets voor komen. Want een doel, wat dat was ik nog vergeten te vertellen... Een van de doelen die we uh, hebben. En dit is jouw laatste opmerking. Dat is mijn laatste opmerking. Dan moeten we, dan moeten we okay, naar Jan. Natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, we hebben in de afgelopen week van Amateurkunst ook al uh, op school een aantal dingen met uh, amateurverenigingen in, uh, in Goorle gedaan. En dat is bij die scholen heel succesvol ontvangen. Ja. En een doel wat wij dan uh, ook echt hebben met die uh, combinatie functionaris-cultuur is dat ze binnen school een basis leren. Dat ze op school, in de brede school, uh, kennis maken met, maar ook dat ze de werkleerling. Vinden waar moet ik nu naartoe? Doe, ja. En dat, dat kan bij Factorium zijn, maar dat kan ook met de harmonie, dat kan bij welke ja, vereniging dan ook om de hoek, hoek. Ja, als ze de weg maar wel weten wel te wel vinden wel, naar wel. Hun, hun amateur maar dat is Ja, Dat is echt een doel. Ja. Ja. Dus, uh, en dan ja, wij weten de verenigingen al voor een groot deel te vinden. Vind. Dus ja. Ze ja, hebben in jouw Maarten ook een uh, prima pleitbezorger Goed voor dit, zo. dit fantastische initiatief. En ik eindig met een, met een hele positieve zin, zin die in de stukjes stond. Onderzoek ik heeft meenemen. uitgewezen dat cultuur, educatie, leerprestaties en sociale omgang bevordert en een kind tools geeft om een eigen identiteit te ontwikkelen. Dus dat vind ik inderdaad een mooie streep. Als we dat mee bereiken, dan uh, gaan we een betere wereld krijgen. Precies. Bedankt dat je er was en uh, ja. kom nog eens terug om uh, verder te vertellen over de Graag. ontwikkelingen. Prima. Jan. Een leuk artikel in de, in de krant, een mooie kop, Goorle wil tennisbanen niet betalen. Nou, ik, het las, het las als, een, als een klein spannend kort verhaaltje en Goorle gaat in beroep. En dan denk je van, hé, hey, wat is er nou precies gebeurd dan, want uh, het voorzittercollege college weigert zich neer te leggen bij de uitspraak van de rechtbank. Dus nou. in feite heeft uh, de rechter gesproken. Kijk, nou Ishi is iets natuurlijk onder de rechter, dus ik weet niet of je dan over kunt praten. Maar wat ja, is, wat is het de reden zeggen. dan dat je toch uh, daar bezwaar tegen aantekent? Nou, het is zo: we zijn in 2010 zijn we geconfronteerd geworden met het verzoek van de tennisvereniging uit Riel ja. om hun banen uh, te gaan renoveren. Uh, daar ligt een erfpachtakte aan de grondslag en de gemeente Goorlen is van mening dat artikel 4, maar dan ga ik de technisch, maar ik zal het even kort vertellen wij vinden dat in artikel 4 staat dat de gemeente uh, daar niet verantwoordelijk is voor de renovatie van die tennisbanen. Ja, ja. De tennisvereniging Riel, die was een andere mening toegedaan ja. en toen hebben we in de commissievergadering van de commissie welzijn is op een gegeven moment besloten, nou weet je wat we doen we gaan naar een notaris en we laten een notaris uitleg, ge uitleg geven over dat artikel 4 van die erfpachtakte uh, nou, dat ja. heeft de notaris gedaan en de notaris stelde de gemeente in het gelijk... ...dat wij de gemeente dus niet tot renovatie van de baan hoefden over te gaan. De tennisvereniging Riel was het daar niet mee eens. Natuurlijk een goed recht, euh, logisch. Ja. En die zijn naar de rechter gestapt. Ja. De rechter, die heeft nu een uitspraak gedaan en die is van mening dat artikel 4 zo uitgelegd moet worden... ...dat, het in, dat, wij, dat de gemeente wel tot renovatie van ja. die banen zou moeten overgaan. ja, ja. ja. Nou, wij zijn dus van mening, of uh, wij uh, in, uh, natuurlijk naar advies van onze advocaat, zijn van mening dat de rechter dit uh, artikel uh, verkeerd interpreteert. En vandaar dat wij nu hoger beroep aantekenen. Dat de rechter het verkeerd interpreteert? Ja. ja, ja. En wij leggen het nu voor aan een hogere rechter, ja. dan gaan er ook drie rechters recht over spreken, want gerechtshof dan ja. uh, spreken er drie ja, rechters ja, ja, uh, over ja, ja. dus dan hebben we het laten door de notaris laten bekijken, we hebben het door de rechter laten bekijken ja. en we laten nu door de hoogste instantie bekijken, ja en daar zullen we natuurlijk ons aan conformeren ja. ja. dat is vrij logisch. <kwijnt> en wanneer, wanneer gaat dat uh, voorkomen? Dat durf ik niet te zeggen, want wij nee. moesten na ja, de uitspraak het al lang, hè? de uitspraak is geweest in, even kijken wanneer is dat geweest denk ik in juni, juni, juli ik weet het niet precies helemaal, ik heb het niet op mijn netvlies zo staan maar dan heb je drie maanden om in Hoge beroep te gaan, dus dat gaan wij nu aantekenen ja, en dan gaat de zaak rollen maar ik, over de termijn durf ik niks te zeggen, want ja, dat ja. Uh, En wat ja, gebeurt ja. er dan Weet in die tussentijd met de gammele tennisbanen? Dat, ja, dat gebeurt dat van gemeentewegen in ieder geval niets he. mee. Ja, ja, ja, ja. Heeft de gemeente ja. geen enkele verantwoordelijkheid? Nee. Ten opzichte van die banen? Nee, geen enkele. Geen onderhoudsplicht, geen renovatieplicht, geen enkele. Want die zijn, nou. net als de Goolelse tennisvereniging, geprivatiseerd. Ja. Alleen de lag is dus nog een oude erfpachtconstructie aan de grondslag. Die in de tijd is meegenomen. En die loopt door van als ik in 2036. Ja. En die is, maar die is overgenomen zeg maar van de vroegere gemeente. Ja. ja. Al van Wiel. Ja. Ja, ja. En die, heeft, die is scholen toen overgenomen. Welke kans van slagen heeft? Hoe, hoe, hoe wordt dat ingeschat als nou, een college? Zelf... Oh, ja, want, want een die, college die, die, gaat in beroep, ja. dan moet je zelf ook enige kans van slagen toekijden. Nou Diezelfde vraag hebben wij natuurlijk gesteld aan onze aan, aan de notaris. Aan, nee, aan, advo, advocaat. aan onze advocaat. advocaat. En die, uh, die, die durft geen percentage te noemen, maar die geeft wel aan dat we veel kans maken. Maar ja, dat ja, heb ja. ik weinig aan. Ik zou liever een percentage ja. genoemd hebben. Ja. Maar goed, wij zijn, uh, onze juristen zelf van het gemeentehuis en onze advocaat ja. zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat, uh, ja, dat we een hoger beroep moeten gaan en dat de rechter, uh, zeg maar, de, de, dat artikel 4, om het zo te zeggen, verkeerd, ja. volgens ons dan, verkeerd interpreteert. Zeg, en met hoe, over hoeveel geld gaat dat eigenlijk? Dan gaat het over de renovatie. die renovatie van de baan, dan moet je denken aan een bedrag van twee ton. Dat is geen flauwekul hè. Nee. En dat hebben jullie niet gereserveerd. Hè? Nee, Dat, dat is, er is er gewoon niet. Dat is nee. niet. Dat zou ten koste moeten gaan van iets anders. Ja, ja of van de algemene middel, maar het gaat altijd ten kosten van iets anders natuurlijk. Maar als nou de rechter, zeg maar... als jullie nou toch in het ongelijk gesteld worden, dan, moet je, nou, dan, dan leggen jullie bij, dat, bij die uitspraak neer? Dan leggen we ons bij die uitspraak neer. Okay. Ja, dat is het enige ja, mogelijkheid die er dan nog is, die is, is cassatie. Yeah. Ja. Maar dat ja. zou de laatste mogelijkheid zijn, maar we hebben wel gezegd. Nou, het is bekeken door de notaris, die gaf ons gelijk. Het is bekeken door de rechter, die geeft de tennisvereniging gelijk. We laten nu, uh, wij denken dat, dat we uh, in ons staan, dus we laten het nu in hoger broer bekijken... en daar conformeren we ons natuurlijk aan. Ja. Is en dan nou zullen een, we... Een, oh, sorry. Een, een heel raar ver, ver, verhaal eigenlijk... dat daar zo lang is blijven liggen... voordat het <laughs> ja. tevoorschijn kwam... Ja. Ja. dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk... of niet, niet. zou zijn. Ja, ik kan Tenminste, me, die, die tennisclub die dacht dat dan, hè? Ja, ik ga me dat voorstellen natuurlijk... want in, ja. ik weet niet wanneer het geweest is... ik geloof in 1996... Toen, toen er uh, in uh, de gemeentelijke herindeling... heeft plaatsgevonden... Ja. Heeft de tennisvereniging nog uh, in de tijd, een, ja, een zak geld of misschien een beetje overdreven, een, een bepaald bedrag gekregen om toch de tennisbanen nog uh, in goede staat te brengen? Mm -hmm. Dat was eigenlijk dat dat was een, eigenlijk een zeg maar van de, van de gemeente. Van de gemeente zeg maar, nu is het sloes en o. nu gelden de Goerlse regels. Maar dan krijg je natuurlijk het verhaal. Ja, dat wou ik net ja, Dat begrijp je natuurlijk wel. Ja. Dan krijg je is, natuurlijk zij, de gedachte van, Dat hey, schept een president. Dat schept dan precedenten natuurlijk. Maar in de jaren ja, daarvoor hebben ze natuurlijk dus wel het onderhoud gedaan. Ja. De gemeente. Nee, die nee. jaren daarvoor ook nooit. Nee, ook niet. Nee, nee. Ook niet. Oh. Zeg, maar hebben zij al zo lang aan die tennisbanen dan helemaal niks gedaan? Ja, Zijn dus altijd zo mooi goed gebleven? Dat hebben ze... In de tijd heeft de gemeente Alferiel... Ja, taal, maar daar ja, ja. Dat, jij zegt ja. net dat was... Ja, maar geen renovatie. Die hebben wel onderhoud gedaan. Oké. Dat is in de tijd gebeurt nou niet eens meer. Nee, nee. Dat staat er duidelijk in. Ja, hetzelfde als de Goordense Tennisvereniging ja. Geprivatiseerd En zijn ze al een het plan ja, ja, dan ja, dan de... maken als ze het verliezen wat ze dan gaan doen? Dat weet ik niet Ik heb ze afgelopen week Want ik vond het wel zo netjes om uh, de vereniging natuurlijk zelf even mondeling in te lichten ja. Dan het in plaats van een briefje te doen Want ik begrijp natuurlijk best Ik ben zelf uh, genoeg in het verenigingsleven gezeten Om te weten dat je dat niet met een briefje af moet doen Ik heb die nee. mensen persoonlijk even ingelicht Dat de gemeente Goordense dat gaat doen En natuurlijk vinden zij dat niet, uh, ja. zij vinden zij dat niet prettig Maar goed uh, Ja ja. Dames en heren, wij lopen al naar het eind van de uitzending. Ik heb toch nog een brandende vraag aan jou, Jan. Namelijk ja. ook over de groene tunnels aan de entrees van Riel. Ja. Dat is ook een leuk stukje in de kant. Dus uh, ik zal maar zeggen: uh, als, je, als je straks heel binnenkomt rijden, dan wordt die entrees meer zichtbaar gemaakt. Ja. En dan gaat het verfraaid, mag je eigenlijk zeggen. En daar komt te liggen een Rielse kei op poten. Ja. Een kunstwerk uh, wat nog ontwikkeld moet worden. En eerst wordt wat onderzocht of hier een riel voldoende draagvlak voor is. Wat is een rielse kei op poten, heel kort? Nou, je kent de rielse kei. Ja. De, die is algemeen bekend, denk ik. Ja. Maar die wordt dan op een of ander statief, zou ik het moeten noemen, geplaatst. geplaatst en dat, dat gaat gebeuren door een kunstenaar wij ja, ja. vragen daar advies voor, want het is het beleid van de gemeente Gorin. Ja. Uh, bij de commissie kunst en cultuur of dat ja. die mee eens zijn, die hebben daar al het groene licht over gegeven. Ja. maar we gaan dat natuurlijk wel voorleggen, want het is een iDop-project van ja. het integraal dorpsontwikkelingsplan. IDOP, ja. we gaan dat op 14 november, gaat de klankbordgroep van het iDop, waar de gemeente dus ook in participeert, ja. gaan we dat voorleggen, dat plan aan de Rielse bewoners. en dan zou dat zowel uh, aan de toegang vanuit uh, Goorle komen, maar ook aan de toegang vanuit uh, vanuit en we hebben wel een kunstenaar uitgekozen. Ja, plaatselijke kunstenaar. Uh, plaatselijke kunstenaar. Riel, ja. oh. En is daar wel geld voor gereserveerd? Dat zit in het IDOP geld. Ja, zeg maar IDOP, daar ja. is een bepaald bedrag voor. Dat is gereserveerd voor de om, voor verbetering van de entrees van riel. Dus een van de IDOP projecten. Een ander bijvoorbeeld project is bijvoorbeeld de vervrijing van het dorpsplein. Ja. Daar liggen ook plannen voor. En, uh, ja door buurt is opgeknapt ja. in Riel. De, dus allemaal maakt dat onderdeel uit van dat integraal dorpsontwikkelingsplan. Nou, ik lees ook dat inderdaad op 14 november, dan wordt in, het, in de Leibron aan de ja. Rielse bevolking uitgelegd wat er precies gaat gebeuren. Wat, ja, wat de plannen zijn. Nou, lijkt me mooi. Kijk even naar onze techneuten. sluiten. Zo langzamerhand te gaan afsluiten. Ja, muziekje draait al. Dit was Golse Kringen. En we bedanken onze gasten Maartje van den Boom, Thijs Kemmeren en Jan van Groenendal voor hun deelname aan het gesprek. En uiteraard voor de technische ondersteuning Joop Naterop. Godse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag, zaterdag en zondag. En uiteraard via internet 24 uur per dag gedurende de week naar de uitzending Wereldwijd. Intik lokale op op Dit was het voor vanavond. Bedankt en graag tot volgende keer.